Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd gaat informateur Putters weer verder met zijn ingewikkelde kabinetspuzzel. Hij praat met PVV-leider Geert Wilders om van hem te horen hoe hij het voor zich ziet. Vandaag is de honderdste dag van de formatie. Verslaggever Wilco Boom merkt dat het geduld een beetje op begint te raken bij sommige mensen. Wilders zetten vanochtend via X zijn collega's Jezel Guus van de VVD en omzicht van NSC onder druk. Letterlijk stelt hij, wij de PVV dus zijn tien keer over onze schaduw heen gesprongen. Kom op VVD en NSC, maak een rechtskabinet mogelijk. Anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans. Vanmiddag belt Putters ook nog met Caroline van der Plas van de BBB. Een containerschip dat vanochtend tegen de onderkant van een brug in Rotterdam knalde, is weer los. Deze verslaggever van Rijnmond staat te kijken en ziet dat de brug er niet heel huids uit is gekomen. Vooral heel veel staalschade, verfschade, de verlichting kapot. Het schip ligt inmiddels aan de, de zijkant aan de boompjeskade voor verdere inspectie. De gemeente laat weten dat de schade meevalt. De leidingen die door de brug lopen zijn nog heel. En er zijn meer lege kantoren. Dat is voor het eerst sinds 2015. Bedrijven kiezen vaker voor kleinere kantoren... omdat personeel vaker thuis werkt, zeker sinds de coronacrisis. Er zijn in ons land nu zo'n 4 miljoen vierkante meters kantoorvloer... waar geen bureaus en ergonomische stoelen op staan. 6% meer dan een jaar daarvoor. En studenten in Dronten zaten gisteravond niet in de collegebanken... maar in de raadzaal in het gemeentehuis. Ze maken zich zorgen, want de gemeente wil 13 studentenpanden in Dronten sluiten... omdat die voor te veel overlast zouden zorgen. Niet oké, okay, vindt deze studentenvereniging. 80 man die in ons gevoel toch eigenlijk... Uh... Ja, toch op straat worden gezet, om het zo maar uh, brut te zeggen. Dit omdat er nog gewoon geen alternatief is. Dus zij hebben echt het gevoel, en dat leeft ook echt binnen de Vereniging, dat zij gewoon letterlijk op straat worden gezet en niks anders daarvoor terugkrijgen. Volgens de burgemeester valt het allemaal wel mee. De woningen moeten inderdaad dicht, maar dat gebeurt pas over een tijdje. De huidige studenten gaan het niet meer meemaken, zegt hij.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 Ook oh, dat is rabbelen. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, en uh, wij snappen die keuze wel hoor. Even geen rust aan de kust. Het tweede uur zijn we nu ingegaan. Tevens het laatste uur voor ons. Dat wil niet zeggen dat daarna de live radio ophoudt. Want na ons komen onze collega's van Zandvoort luncht twee uur lang... Marjakop en uh, Pim de Groof. En um, ja, we hebben inmiddels een heerlijk vers kopje koffie. Gelukkig uh, hoefde ik er helemaal geen uh, link voor uit te sturen. Wat <lacht> is het <lacht> wel voor degenen die kijken naar de beelden, was het wel weer even hilarisch. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Als je papa van die gekken bij elkaar zet, dan kan er van alles gebeuren. Hè? Er wordt geroepen om koffie en er wordt gevlogen voor Zo is dat. Nou, dat ging, dat ging rap, hè? Yes. Ja. Zeg, en we hebben ook nog een andere waarschuwing eruit gegooid het vorige uur. Want straks gaat onze collega Hanny weer een anekdote vertellen... En uit ervaring weten wij uh, dat dat weer lachen, brullen wordt. Want die vrouw kan vertellen als de beste. En uh, ik, ik heb u uh, al gezegd, van, zorg dat de Tena ladies klaar liggen. Of geen of ander, <tie> ander absorberend materiaal. Dus die ene waarschuwing gaat er nog uit. En dan gaan we daarna door naar uh, het muziekje voor uh, Hanni en haar uh, uh, leuke verhaal. Uh, ik zou zeggen, zorg dat je er straks klaar voor bent. Je krijgt nu nog een paar minuten de tijd om alles klaar te leggen. En je voor te bereiden. <laughs> Ja, dan is nu het moment gekomen. Prrr, tromgeroffel, tromgeroffel. Roffel, roffel, roffel. Uh, we gaan op verzoek van Hanni een nummer draaien... waar u allemaal ongetwijfeld zo verschrikkelijk blij mee gaat zijn. Uh, de column van Hanny van vandaag gaat over de ski vakantie En ja, met wie moet je dan anders beginnen dan met Olga? Ik wens jullie alvast heel veel plezier... Met de column. je mee met mij op wintersport? Vraagt mijn lief. He, mee op wintersport? Ja, leuk! Ik ben verliefd, dus ik vind alles leuk wat hij voorstelt. Ook lijkt het me niet zo'n vakantie in de kou en gruwelijk van skiën. Want ja, he, ik ben nou helemaal niet zo sportief aangelegd. Maar in verliefde staat ben je niet helemaal jezelf. Gooi je je principes wat sneller overboord... en doe je jezelf beter en leuker voor dan je eigenlijk bent. Dus ik zeg enthousiast... Oh, uh, het lijkt me heerlijk met jou naar de besneeuwde Alpen in Tirol te gaan. Mijn lief reageert blij en opgetogen. Fijn, dan boek ik een leuk hotelletje en dan rijden we er als een streep naartoe. En, ehm... Uh, hoe lang duurt zo'n streep? Vraag ik. Tien uur, een makkie. Al dus mijn lover. Tien uur in één keer. Doen we, zeg ik misschien iets te nadrukkelijk. Ah, fijn, Het werd iets langer, want wat een pokke eind en wat een files. We waren zeker niet de enigen die dachten even naar de sneeuw te gaan. Nee, het was een complete volksverhuizing vanaf de grens bij Arnhem. Van Arnhem tot Tirol. Allemaal auto's met die kisten op het dak. Bumper aan, bumper aan, bumper. Een flinke dag later kwamen we bek af in het hotel aan... en konden we voor het eten nog net even naar de verhuur... voor skis, schoenen en een helm. Man, man, man, die schoenen! Als je er eenmaal in zit na een half uur wringen, stampen en hulp van een atletisch zongebruinde verhuurexpert, kom je er dus never nooit meer uit. Ook die aangemeten helm knelt als een gek en die skis lijken veel te lang. Maar ja goed, het schijnt zo te horen. En vraagt me lief, zit het comfortabel? Ja, prima, zeg ik. Ik probeer in een positieve flow te blijven, want ja, ik ben verliefd. De volgende dag na het ontbijt pakken wij ons in. Laag over laag, over laag, over laag. Het sportieve avontuur kan nu echt gaan beginnen. Les heb ik niet nodig. Mijn lief belooft me de fijne kneepjes van het skiën in snel tempo aan te leren. Dus tijd om naar boven te gaan. Nou, ik ben al kapot als we uit die volgeprokte gondel stappen... en het zweet me een ongeluk in mijn lange thermo-onderbroek en mijn donse skipak. We beginnen op het gekke heuveltje, zegt me liefgeruststellend. Dat gaat licht bergop, dus dat is nog lekker makkelijk. Na een kwartiertje hannesen om die klompschoenen in die bindingen te krijgen... sta ik onwendig te wankelen op de skis. Mijn eigen Nureyev is dan al zeker vijf keer de andere kant van het heuveltje heen en weer geskiet... Lichtberg op, nou, ik vind dit anders aardig stijl. Als het nu afgelopen was, zou ik het niet erg vinden, maar nee, we beginnen pas. Heerlijk, hè? Roept Noor Reef. Ja, heerlijk, roep ik terug. Terwijl mijn bril inmiddels beslagen is van het angstzweet en ik het vocht in mijn bilnaat langzaam naar beneden voel zakken en mijn ski bijna uit mijn handen glibberen. Maar ik deel zijn onbegrijpelijk enthousiasme, want ja, ik ben verliefd. Mijn lief doet me wat voor, ik doe hem na... en hij laat mij vervolgens met mijn knieën naar elkaar toe... en mijn skis in de vorm van een pizzapunt naar beneden glijden. Wow, wat gaat dat hard! Voor ik het weet, ben ik vijf meter verder. We lessen zo een half uurtje door en dan wie had. Dat gedacht lukt het mij met vallen en opstaan heel voorzichtig... volledig ongecontroleerd van het gekke heuveltje te skiën. Super, zegt Nureyev. Nu een beetje lef erin, dan kunnen we met de sleeplift wat verder naar boven. Maar ik wil helemaal niet naar boven. Ik wil liever naar het terras, maar ja, ik snap dat we daar niet het hele eind voor gereisd hebben. Dus ik doe het en ik klun met die onmogelijke latten naar het liftgebouw. Daar staat een doorleefde authentieke Oostenrijker... met een verweerd hoofd en dito handen... en voor ik het weet rommelt hij een soort schotel tussen mijn benen. Ik wil wat roepen over ongewenste intimiteit en grensoverschrijdend gedrag, maar veel tijd is daar niet voor... want het touwtje komt op spanning en het schoteltje trekt mijn billen... met een ruk zo naar voren. Eenmaal boven probeer ik het schoteltje tussen mijn dijen vandaan te halen... en zo nonchalant mogelijk weg te werpen. Maar dat blijkt niet echt verstandig... Als een boemerang, komt dat ding terug. Zo, dat gaat maar net goed. Ik ben nu toch wel blij met die knellende halm. Nureyev staat maar geduldig op te wachten. Genieten, hè? Zegt hij met een stralend gezicht. Uh, en of dat genieten is, roep ik zo overtuigend mogelijk. Want ik wil geen spelbreker zijn, want ja, ik ben verliefd. De les gaat verder. Nu gaan we bochtjes draaien. Dan hou je je snelheid namelijk onder controle. Je moet leunen op je dalski doseert me lief. Dalski? Ja, welk is dat dan? Ze lijken sprekend op elkaar... en ik ga het nu niet vragen, maar... nou, ik waag het erop. Wat heb ik nou gezegd? Hoor ik achter me. Terwijl ik gevaarlijk veel vaart maak... richting de zijkant van de piste. Oh jee, oh nee, oh nee, oh nee dit gaat verkeerd aflopen. Mijn einde nadert. Ga GVD op je Dalski staan. Dat is die andere. Ja, ja, makkelijk gezegd. Ik kom net voor de paaltjes... die het einde van de piste markeren ten val... Gelukkig is mijn held in de buurt... om me te redden en me weer rechtop te zetten. Hij grijpt me vast en brengt me veilig naar beneden. Hé, hé. Nou, we zijn weer in het dal. En nu zo snel mogelijk van die akelige latten af... en die ongemakkelijke astronautenschoenen uitzien te krijgen. Tijd voor een schnaps. Dat hebben we wel verdiend. En misschien nog wel eentje, want ze worden wel heel erg zuinig ingeschonken. We bereiken ruim voor etenstijd het hotel. Kijk! Vanavond Heerlijk handgedraaide Tiroler kneudel met schwijnenhaksen, zegt mijn eigenste skileraar. Wij het naar het menubord bij de receptie. Daar kunnen we ons vast op verheugen. Ja, lekker, zeg ik. Al heb ik geen idee wat handgedraaide Tiroler kneudel is, maar... In de kamer val ik dood, moet ik op bed even lekker met de voet omhoog... om het vocht weer terug te laten stromen... en de moeten die de schoenen hebben achtergelaten te kunnen laten verdwijnen... Als ik wakker word, vraag ik. Hey, wat, uh, wat, wat zal ik aantrekken voor die handgedraaide Tiroler kneudel met Handgedraaide kneudel met schwijnhakse? Vroeistuuk, zal je bedoelen, zeg maar lief. Je hebt het diner gemist, maar ja, ik heb je maar lekker laten slapen. Het is alweer tijd om naar de piste te gaan. Oh, fijn! Ik wur me in mijn nog vochtige thermo-ondergoed, mijn vlieskolletje, mijn dikke ski skipak. En worstel me in de nog krapper geworden skischoenen. Dat wordt weer heerlijk. Genieten samen, schat, zegt mijn lief, al pontificaal aangekleed en klaar voor vertrek. Tuurlijk wordt dat genieten samen, zeg ik breed lachend. Want ja, ik ben verliefd. De eerste lip naar boven, om ons uit te sloven. Ben je op de piste, weer al je vrienden kwijt. Dan glij je naar beneden, op het wit tapijt. Het is vallen en ontstaan, en de verkeerde bergen slaan. We komen naar beneden, met pijn in onze benen. En om een uur of vier, we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 Such a rebel, so dance your own dance and never forget. Nobly and chappily, I heard my father say, every generation has its way. I need to dance so big, nobly It's in your destiny.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 I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli H&A It's in your destiny I need to disagree But who's get in the way Nubli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 Ja, Joe Cocker, oublie jamais, he, vergeet nooit. We gaan even door naar het... Uh, wat, de, de, de tijd begint alweer te dringen, jongens. Ik denk dat ik gewoon de hele dag heb of zo. Maar uh, we moeten nog eventjes naar Beb toe. Nou ja, moeten we niet. Oh, dat ja. doen, maar we gaan nog even ja. naar Beb toe. Want Beb, die gaat ons vertellen wat het weer gaat doen de komende dagen. Het weer. Nou, u ziet het als u naar buiten kijkt. Op deze vrijdag zijn er perioden met zon en het is lange tijd droog. Vanmiddag echter neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En gaat er wat regen vallen, vooral vanavond. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig bovenland en krachtig aan zee. Het wordt een graad of tien. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en valt er af en toe regen. De zuiderwind neemt dan geleidelijk in kracht af. En maar het kwik daalt naar slechts vijf graden. Morgen overheerst, morgen zaterdag helaas, overheerst de bewolking En soms valt er wat lichte regen of motregen. Kletsnat zal de dag zeker niet verlopen. En er waait meestal een matige zuidenwind. En het wordt zo'n 11 graden. Maar zondag breekt af en toe de zon door. En maken ook wolkenvelden. Lokaal valt er nog een bui. Het waait een zwakke tot hoogheid matige zuidwestenwind. Het wordt wederom een graad of 11. Maar maandag, dames en heren, blijft het droog. en schijnt geregeld de zon. Dan waait er nog steeds een matige zuidwester. Wordt het 11 graden. Dinsdag overheerst weliswaar de bewolking. Maar het eigenlijk is de, de teneur van dit bericht. Het gaat wat warmer worden. Ah. De rest van de week gaan de neerslagkansen afnemen. Er schijnt geregeld de zon. En gaat de temperatuur wat warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Oplopen tot 11 tot 13 graden. Dit heb ik allemaal gelezen van het weerbericht van RICO. RICO Weer. En ja. Morgen uh, helaas toch nog veel neerslag uh, kansen, maar ook af en toe de zon. Laten we gewoon omhoog blijven kijken, want er is weer zoveel te doen waar u op af moet. Zo uh, morgen naar het circuit en daar gaat Dolly is daar straks van alles over vertellen. Ik? Nee hoor. Nee, Nee, we gaan zo nog even muziekje luisteren yes. en dan gaan we Minko van Es bellen. Yes. De organisator van het evenement morgen voor het goede doel. En hij zal ons uh, gaan vertellen over wat het allemaal precies ja. gaat inhouden. Maar naar aanleiding van jouw zeer wordt... geïnteresseerde vragen, Dol. <laughs> oh, ga ik dat doen? Oh, ja. Oké, okay. <laughs> um, we gaan uh, nog even naar een uh, gezellig nummer luisteren. En dan uh, gaan we door naar Minko van There are times when I look above and beyond There are times when I feel your love around me baby I'll never forget my Jackson, met Together Again. En als het goed is, en dat hoop ik maar, want ik hoop dat het goed is gegaan, gaan we nu over naar uh, het interview met uh, Minko van es. Dag ja, Minko. Goedemorgen. Goedemiddag. goedemorgen. Dag Minko, welkom in de uitzending. Ik ben, uh, ik ben Beb, Beb Swerus. Uh, Minko, mijn collega Dolly duwde mij een persbericht onder de Onder de neus. En daar stond Minko van S en Arno van Kampen. Twee Noord-Hollandse kerstmannen hebben samen het platform Santa Maxima Nederland opgericht. Vertel, ja, wat, is het wat is het platform Santa Maxima Nederland? Ja, nou Santa Maxima Nederland, uh, dat uh, ja, zijn een groep motorrijdende kerstmannen. En wij uh, samen geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dus uh, de naam zegt het al, Santa Kerstman. Ja. En Maxima, dat we ons uh, inzetten voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Ja, jullie uh, ja. organiseren dingen op. Je zet, en op welke wijze zetten jullie je daarvoor in? Nou, we rijden dus als kerstman rijden wij uh, rond op uh, versierde motoren. En uh, uh -huh. vooral uh, in december natuurlijk. En uh, ja, door op te vallen en door het gesprek aan te gaan met mensen... Uh, samen wij heel veel geld in voor het Prinses Maxima-syndroom... ...en dan uh, voor de afdeling verblijvende en Activiteiten. Oké, okay. uh, dat ondersteunen jullie financieel. Want op die, ja. op die afdeling verblijvende en Activiteiten... ...daar verblijven uh, de behandelde kinderen... ...maar ook hun broertjes ja. en zusjes, de ouders. En, ja. Uh, ja, nou ja, uh, normaal uh, het zorgsysteem in Nederland... Uh, ja, dat, uh, uh, zorgt eigenlijk alleen voor de patiënten. Mm -hmm. En ja, uh, dit zijn natuurlijk, je uh, gaat het echt om kinderen. En kinderen die, uh, die willen hun ouders ook om zich heen hebben. En, ja. uh, normaal is dat heel moeilijk. Je hebt natuurlijk de Ronald met McDonald huizen, heb je vaak in de buurt van de ziekenhuizen. Ja, ja, maar ja, ja. Uh, ja moet je voorstellen dat je je zoon of dochter van twee jaar behandeld wordt in het Maxima Centrum. Dan wil je daar gewoon bij blijven. En, uh, ja, het Prinses Maxima Centrum is daar echt uh, uniek in. Uh, die hebben gewoon kamers, uh, ja, een soort familiekamers. Dus, uh, ja, dat je gewoon uh, bij je kind kan blijven tussendoor. En uh, ja, activiteiten kan doen waardoor het kind uh, ja, vergeet uh, dat het uh, ziek is. Ja, ja, ja. En wat jullie dan doen, want uh, kerstmannen en vrouwen op motoren... Dat, ja. is natuurlijk, uh, dat roept een lach op het gezicht... Ja, precies. We zeggen ook altijd, we rijden met een lach en het traan. Het ja, wat... vallen op, mensen beginnen te lachen. En ja. Wij lachen ons ook groot hoor. Dat geloof <laughs> en ik. En hey. uh, ja, dan ga je uiteraard het gesprek aan en dan is het van uh, oh, oh, nou en dan, uh, dan komen de donaties binnen. Dan komen de donaties binnen. Ja. Um, ik, de reden dat wij jullie de uitzending hebben, is dat er uh, zaterdag 2 maart. Uh, komen jullie naar, dat is dus morgen, komen jullie naar het circuit Zandvoort? Ja, klopt en, helemaal. En vertel, worden er nog mensen opgeroepen om als kerstman of vrouw mee te doen? Of zitten jullie al met een hele kolonne? Nou, we zitten al met een hele kolonne. Maar uh, hoe meer kerstman op motoren, uh, hoe beter natuurlijk. Uh -huh. Dus uh, ja, rij je motor en uh, je hebt een kerstmannenpak. We uh, schrijven zelf mee, uh, we verzamelen in heren om maar twee uur bij Axel's Bike Shop. Okay. En dan uh, daar rijden we rustig aan uh, richting het circuit. En daar uh, zullen wij om uh, vijf uur uh, het circuit op mogen. Om vijf uur. Hartstikke en, uh, leuk. Uh, ja, voor daar nodigen we alle ouders en kinderen uit uh, die iets uh, te maken hebben of te maken hebben gehad met het uh, prinses maximus Syndrome. Om hun ook even een, een, leuk, uh, ja, een leuk moment te bezorgen. Zeg, dus het is dus ook best een hele lange kolonne. van Heren Hugo Waard naar voert. Dus ja, uh, ja. Goede waarschuwing voor de mensen. om daar morgen niet van te schrikken. Nee. <laughs> nou, het, uh, het trekt altijd de aandacht natuurlijk. Dat maar, kan ik me uh, voorstellen. Wij, uh, wij rijden zonder verkeersbegeleiding of iets. dus wij houden ons gewoon aan alle regels. Ja? En, uh, we gaan morgen dan. We hebben we expres voor gekozen. morgen gaan we met. Uh, Twee uh, kleinere groepen rijden. Ja. Zodat het wat beter te overzien is. Maar in december rijden we bijvoorbeeld met, uh, met 80 motoren ongeveer. Zo, zo, zo. Dus uh, ja. Dus dat. Uh, ja, dat. Uh vraag wat voorbereiding. Ja, dat moet toch een uh, waar spektakel zijn om ja, dat mee te ja, maken. Absoluut. Ja, ja dus dat, ik neem uh, aan dat, dat jullie zo rond de klok van half vijf, kwart voor vijf... Uh, ...Zandvoort binnen gaan rijden. Ja. Zo'n beetje de ja. zeeweg overkomen. Dus, dus daar kunnen natuurlijk ook eventueel mensen uh, bij aansluiten. Ja. Maar uh, mogen ook geïnteresseerden het circuit op, buiten de genodigden? Uh, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Volgens okay. mij is er een openbare uh, tribune. Ja, ja. Dus is iedereen welkom. Maar uh, wij mochten in ieder geval uh, mochten wij uh, de kinderen en de ouders uh, uitnodigen uh, die uh, iets met het maxima te maken hebben. Dus ja, dus, uh, ja ik uh, zou zeggen iedereen is welkom. En en als ze uh, kijk, het, het gaat er natuurlijk om uh, deze actie om zoveel mogelijk geld uh, op te halen uh, voor jullie stichting, hè? Ja, nou, en daar zijn wij uh, geen stichting, we zijn oh. echt een platform. Oh, okay. Want de stichting heeft ook een eigen kasboek. Uh, die uh, zitten met wat financiële verplichtingen en uh, wij hebben geen portemonnee. Oké, okay, uh, hoe kunnen dan, dan mensen maar, die... Uh, dat die... betekent, ik val even in de reden, dat betekent dat 100% van de donaties naar het ziekenhuis gaan. Er ja, wordt onderweg niet uh, geld uh, aan kosten besteed. Nee, nee. Okay. Uh, als de kosten zijn dan betalen we die uit eigen zak. Als we het niet gesponsord krijgen van bepaalde bedrijven. Dat uh -huh. zijn bedrijven die zeggen, nou wij doen geen donatie, maar als zullen we het nodig hebben... Dan regelen we dat mm -hmm. en uh, wij uh, ja, adverteren dus zeg maar met de link van, het, uh, van de donatiesite van het Maxima Centrum zelf. Okay. Dus wij hebben daar een actiepagina op, uh, Santa Maxima Nederland en Santa Maxima Noord-Holland. We zijn begonnen in Noord-Holland, maar we zijn nu uh, ja, uh, zowat uh, zo uh, landelijk actief en uh, we adverteren echt met uh, de link naar uh, de Maxima pagina zelf. Ja, ja, ja. Dus uh, er komt uh, niks bij ons terecht. Dus de mensen die, uh, die komen kijken of die wellicht ook ja. toegang krijgen tot die publieke tribune, die, uh, die kunnen ter plekke een donatie doen. Ja hoor, dat kan altijd. We hebben QR-codes, we hebben op de motoren zitten en anders. Uh, goed zo. Social media en internet, uh, daar kom je er altijd wel. Al. Uh, als je uh, googelt op Santa Maxima of Santa Maxima Nederland, dan uh, kom je uh, altijd uh, goed terecht. Nou, zo'n geweldig doel. Dus uh, wederom roepen wij de luisteraars op om... Uh... En niet alleen de luisteraars, maar ook de Zandvoortse pers en omstreken... Ja, ja. om uh, naar nou, jullie toe goed. te komen en vooral veel foto's maken... mooie stukjes schrijven. Want ja. dit onderwerp verdient natuurlijk alle aandacht. Ja, super. Ja, toch? Hartstikke ja. mooi. Jullie ja. doen mooi werk, uh, Minko en Marno. Uh, ja, en we doen het met uh, iedereen die meerijdt, hè? Want, ja. Uh, dat zeg ik ook steeds met de rit. Uh, als het uh, alleen ging om uh, Arno en om mij... dan waren, uh, dan waren wij twee gekken die rondreden als <laughs> van <op> de van <laughs> Maar uh, Het gaat echt om uh, iedereen uh, die lid is geworden van de familie. Dus iedereen die meerijdt. Uh, Fantastisch. Uh, ja, we doen allemaal ons best. Fantastisch. Hartstikke We zijn leuk. heel trots dat jullie naar Zandvoort komen. Zeker. Nou. Ja, en ik hoop uh, ook echt dat jullie uh, morgenmiddag... heel veel kinderen heel blij kunnen maken... Precies. Ja, en, is uh, je is geslaagd al, hè? Ja, zo is het. En dat er maar heel veel opgehaald mag uh, worden voor dit uh, mooie doel. Nou, dank u wel. Maar vooral heel veel plezier morgen. Succes, Dan jongens. Het helemaal goed komen. <laughs> <laughs> en ik hoop dat het ook even droog is. Ja, dat ja, is zeker ja. te hopen. Nou, wij, gaan, wij gaan in ieder geval duimen voor droog weer. En heel veel geld. En heel veel plezier. En heel veel lieve lachende kindergezichtjes. Nou, heel erg bedankt. Hey, bedankt oh, okay. voor je info, Minko. Jo, graag gedaan. <laughs> nou, Minko, we horen elkaar vast en zeker... wel weer eens een keer. Zeker. Yeah? Oké, okay, bedankt hey. zover, hè. Jo. Dag. Dag. Ja, dat was uh, Minko van Es... die uh, morgen met een hele grote groep... kerstmannen zandvoort kon binnenrijden... zo rond de klok van half vijf, vijf uur voor een verschrikkelijk goed doel. dit is Stevie Wonder. I wish. Stevie Wonder met I Wish. Nou, wij hebben wel een wish. En dat is dat het morgenmiddag een groot feest gaat worden op het circuit... met al die gemotoriseerde kerstmannen. Dat moet toch heel hilarisch zijn om dat te zien. Het um, circuit. Ja, we zijn trots op ja. het circuit. Het ja, circuit toch? waar ooit eens wordt geroepen. Waar is het eigenlijk op gebouwd? Ja. Zandvoort heeft een enorme geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog heeft zich van alles afgespeeld in ons dorp. En in het duin. En daar is tachtig jaar later eigenlijk weinig meer van te zien. Waar lagen die duizenden bunkers en die versperringen van Hitler's Atlantikwal? De bunkers waren namelijk onderdeel van die Atlantikwal. Ze werden gebouwd langs de westkust van Europa. En dat was een verdedigingslinie tegen de geallieerden. Er is van alles en nog wat voor gesloopt. Er zijn ook beelden van te zien hoe ons prachtige kust werd gesloopt. Hotel Oranje, hoe dat te, te, de watertoren... Maar goed, Zandvoort heeft uiteindelijk ook de meeste bunkers in Nederland. Momenteel zijn ze verstopt onder het zand... en vormen ze de heuvels van onze Zandvoortse duinen. De bunkers worden tegenwoordig alleen nog gebruikt... als schuilplaats voor vleermuizen... en als vakantiewoningen in het Kostflorenpark. Maar... Zandvoort zal Zandvoort niet zijn als zij weer dingen in de aandacht gaan brengen. Want van 8 maart tot 30 juni is in ons Zandvoortsmuseum... de tentoonstelling Het Verborgen Verleden van Zandvoort. De opening is zaterdag 9 maart. En die, uh, die, uh, alle aandacht die er nu komt voor die bunkers... voor die hele Zandvoortse geschiedenis tussen 40 en 45... Hè. het dorp moest worden ontruimd. Heel veel bewoners moesten er gewoon vandoor. Um, daar is van alles over te vertellen. Um, en het wordt nu gedaan in ons Zandvoorts Museum. Um, er zijn zelfs al filmpjes op de websites te zien... waarin de geschiedenis met beelden van de duinen um, ja, wordt opgerakeld. Er is heel erg veel gebeurd in onze duinen. En die, bumpers, die bunkers die liggen daar maar nu. Vanzelfsprekend zullen we de vleermuisjes met rust laten. Maar gaat u toch alstublieft naar het Zandvoorts Museum. En zeker na die opening, zaterdag 9 maart om half vier smiddags. Ja, maar dan moet je je voor opgeven. Hè? Daar moet je je even voor inschrijven. 15 uur 30 en de entreeprijs is 6,50 euro. Ja, niet voor de opening, hè? maar voor... Uh... Voor de bezichting ja, van die, voor de expositie. De expositie ja. ja, en er is uniek uh, beeldmateriaal te zien ook. hè? Van, ja, van allerlei ja, ja. andere uh, dingen ook uit, ja, uit want, de Zandvoortse geschiedenis. Ja. De er, wordt, er, gaan allerlei, er gaan ook dossiers open. Er zijn mensen die met samengeknepen billen rondlopen. omdat de familienaam misschien nog een paar dissonanten o, <laughs> betekent. Ja, ja, ja. ja. Weet, ja. Van, er gebeurt van alles, weet je. Wij kijken erop terug uh, 80 jaar later. en wij kunnen daar meningen over vormen. Maar hoe, zie je, hoe zit je erin als je erin zit? Dat je gewoon het niet kunt overzien. niet weet wat er allemaal gebeurt, misschien bang bent. Uh, dus laten we vooral open gaan kijken naar deze geschiedenis. En er misschien iets van mee pikken in ons heden. Vooralsnog is Zandvoort als kustdorp heel belangrijk geweest bij die uh, Atlantikwal. Ja. En daar kunnen we ons nu van alles over gaan leren. We hebben wel tijd hoor, want de, de expositie is van 8 maart tot 30 juni. Kijk, nou, daar, ongetwijfeld zal er een moment komen waarop je ze denkt: van nou, dan ga ik er nu eens even een keer naartoe. Het gaat echt de moeite waard zijn. En uh, ja, wat Peppa zegt, we blijven positief. Positief lied. Oh, wat gaat alles toch geweldig. gaat altijd alles goed een geldig plaatsbewijs is vaak een heel uur geldig en wat prettig dat de deurknop van de deur het zo goed doet daarom zeg ik wat gaat alles toch geweld wat gaat alles altijd overal met alles even goed Het ene gaat nog beter dan het ander Terwijl dat ander vaak ook al geweldig gaat God, die verbrandt goed na, die na verbranden Dat geeft goed antwoord, zegt dat antwoordapparaat Gele kop, hè, heeft zo'n geel kop salamander Vind jij dat ook zo leuk, dat lopen door zo'n straat? Alles op de wereld gaat fantastisch Alles in het leven loopt perfect Elastiek is helemaal elastisch Het geeft een heel stuk mee wanneer je eraan trekt Nee, ik vind het allemaal reusachtig. Soms wordt bijvoorbeeld ergens iets gebouwd. In de bergen is het dikwijls bergachtig. En zeven jaar is voor een hond nog niet echt oud. Eet je minder, ga je minder wegen. Of iemand is bijvoorbeeld dol op jam. Of je komt bijvoorbeeld ergens iemand tegen Of iemand heeft een leuke, sympathieke stem Nee, dat zijn allemaal toch leuke dingen <lacht> Soms ben je in het buitenland geweest Kijk, daar heet plotseling weer zomaar iemand Inge of iemand heeft weer ergens een of ander beest Als ik dat hoor en zie kan ik wel zingen Dan denk ik ja het leven is Dan denk ik ja het leven is Dan denk ik ja het leven is een feest Een positief lied van Jeroen van Merwijk. Ons helaas te vroeg ontvallen, maar uh, zijn muziek die blijft. We gaan uh, zo langzamerhand weer richting het, uh, het echte einde van dit programma voor uh, deze vrijdag. Ja. Dan zijn we er over twee weekjes weer, van 10 tot 12. Volgende week zijn onze collega's Charles Duif en Willem de Boer... Uh, Willem deze... Bruist... Willem Bruist, sorry. <laughs> je hebt ook Willem ja. Ruist. Ja, die heb je ook. Ja, die hadden we. Ja. Ja. Nee, dus, uh, en uh, straks na ons is het uh, programma op de vrijdag uh, tijdens lunchtijd. En ik zag net dat uh, ze zijn al binnen met hond en al. Ja, Henry ah, van staat te stralen. We hebben de zingen. En Marja Kop, die gaan het straks van ons overnemen. En uh, ja, wij, ik ga jullie alvast hartstikke bedanken voor het luisteren. En voor alle reacties die we van jullie allemaal mochten ontvangen. Zijn we hartstikke blij mee. En over twee weken komen we weer met een uh, feestmuts op. Weer bij jullie <lacht> terug. <lacht> hey, wil een van jullie nog iets zeggen tegen de luisteraars? Ik wil tegen de luisteraars zeggen... Uh, geniet van deze eerste lentedag. Geniet van dit weekend. Kijk wat er allemaal te doen is. En uh, hou elkaar vast. Ja, dat vind ik wel een heel mooi einde. Daar wil ik eigenlijk niks aan toevoegen. Ja, In ieder geval een heel fijn weekend. <laughs> zo is dat. En denk aan die mooie actie die morgenmiddag gaat plaatsvinden bij ja. het circuit. En doneren, jongens. Het <laughs> komt zo goed terecht. Doneren. Zo is dat. Wij gaan nu luisteren naar Lindsay de Pool met Sugar Me. Everything.